9 uur Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. SGP-lijsttrekker Van der Staaij waarschuwt voor wat hij noemt politiek avonturisme. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van zijn partij in Ede noemde hij als voorbeeld de langstudeerboete. Hij had het over een slappe knieo coalitie van partijen die vandaag een maatregel afschaffen waar ze gisteren nog voor pleiten. De lijsttrekker benadrukte dat Nederland in tien jaar tijd vijf kabinetten heeft gehad... dat partijen ongekend grote aantallen zetels verliezen of winnen... en dat Kamerleden gemiddeld steeds minder ervaring hebben. Volgens Van Nostai is het daarom geen wonder dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. In Os is een bandenbedrijf ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Die zaten in een band die afkomstig is van het Britse leger. De Explosieve Opruimingsdienst heeft de inhoud van de band onderzocht... maar kan niet met zekerheid zeggen of het explosieve zijn. Daarom wordt ook het Nederlands Forensisch Instituut bij het onderzoek betrokken. Dat onderzoek wordt ergens anders gedaan. Het bedrijf in Os handelt in oude banden van legervoertuigen en vliegtuigen. Volgens de politie van ons gaat het om een paar kilo mogelijk explosieve stof. Het zijn geen handgranaten. Op het Londense vliegveld Heathrow is vanochtend in een vliegtuig een dode verstekeling ontdekt. Het is waarschijnlijk een Zuid-Afrikaan... die zich in Kaapstad in het landingsgestel van de Boeing 747 had verborgen. Beveiligers in Kaapstad hadden wel gezien dat de man naar het toestel toeliep... maar de piloot van het toestel niet ingelicht. Heerenveen heeft de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League verloren van Molde FK. De Nooren waren in eigen huis met 2-0 te sterk... Ook AZ verloor vanavond. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek van Beek ging in Moskou... met 1-0 onderuit tegen Anji van Guus Hiddink. Volgende week zijn de returns. Het weer, opklaringen en droog. Vannacht steeds meer bewolking en kans op een bui. Morgen minder zonnig, meer buien en een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.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 Derde uur is op deze donderdagavond met veel Europa League voetbal. We beginnen bij FC Zeta tegen PSV in Montenegro en die hardkamp. Ik had voor alle zekerheid vast een telraam meegenomen. En uh, niet voor niets, want er staat na 2 minuten 1-0 voor PSV. En dit uh, team, dat Zeta, dat stelt echt helemaal niets voor. Dat was een goede aanval vanaf de linkerkant. Bal van Strootman naar Mertens. Mertens uh, voorzet en makkelijk binnengekopt door Toyvonne. Geheel en al vrij mocht hij binnenkoppen. Nee, dit CETA dat moet opgerold worden met uh, grote cijfers. Want na twee minuten, en nu dus drie minuten, staat het 1-0 in het voordeel van PSV. Boerza tegen FG Twente, Frank Rilaert. 78 minuten onderweg, Boerza leidt met 2-1. Maar Twente een penalty onthouden, een inzet van Chatley. Tegen de hand van Grettier, maar de Spaanse scheidsrechter draaide zich resoluut om. Zag het niet, althans deed in ieder geval alsof die het niet zag. Een zuivere Hensbal, dat had een penalty moeten zijn voor Twente. kwam er niet. En dus nog altijd de voorsprong voor de Turk. En is feiland al begonnen aan de tweede helft tegen Sparta Praag, Ronald van der Geer. Ja, zojuist. In de eerste corner van Sparta Praag is alweer aanstaande. Tweede voorsprong dus voor Sparta Praag. Tweede doelpunten van Katlec onder toezichtdoog hoog overigens van Wilfried Boni, de spits van Vitesse die jaren hier bij Praag speelde. Uke is dus zijn vervanger, maar Bonny Ziet dat zijn ploeg op een 2-0 voorsprong staat. Daar komt die corner en wordt ingekopt en door Jan Maat van der lijn gehaald. Kweeke kopt en Jan Maat haalt van de lijn. Nee, Feyenoord komt nog niet aan scoren toe. Staat met 2-0 achter. Gaan wij weer eens even rustig op het gemakje kijken bij Andy Hout. Kan PSV al dus op een snelle voorsprong tegen FC Zeta, die. Ja, en dat uh, moet gewoon meer worden. Op het, uh, als ik het goed zie, kunstgras in uh, Port Gordiccia. En dat is niet het thuisstadion van uh, FK Zeta. Dat is uh, nog kleiner... Dit is het nationale stadion van uh, Montenegro. Daar uh, zitten nu zo'n 7000 mensen in het eigen stadion. kunnen er 3000 in Trechnieka. En nu is PSV weer weg. En uh, is het uh, een slechte bal richting Lens? Die wordt nog aangetikt. En dan liggen er twee mensen flink geblesseerd. Waarvan uh, de Montenegreen. de man heet Radulavic. Uh, ergens uh, er, er aan toe is. Maar ook Jermaine Lens. Die voelt aan de, aan de enkel. Ik denk dat hij inderdaad flink getikt werd. Op het moment dat hij de bal wil aannemen. Inderdaad, van achter wordt hij geraakt. En Lens ligt dus op de grond. Elf montende in het team van FK Zeta. Ik zei het al eerder. en uh, ja, Het is een heel klein voetballand. Nou, met de uitslagen tot nu toe vanavond is Nederland dan een, Nederland dan een iets minder klein uh, voetballand. Want PSV staat dan uh, wel met 1-0 voor. De vrije trap was voor Zeta. En dat kan uh, zomaar weggaan aan de rechterkant. En zelfs uh, gevaarlijk worden als het schot op Titon is. Een uh, aardig schot van uh, Nokovic. Nee, het is uh, niet Nokovic. Uh, dat had u al lang gezien en gehoord. Het was Bosliak. De rechtsbuiten die hard op Titon in de korte hoek schoot. Nou, een kansje voor de Montenegreinen. Een uh, aardige kans ook omdat er een beetje gepit werd achterin bij PSV. Want dat is natuurlijk het gevaar als je normaal gesproken zoveel sterker bent dan de tegenstander. Dan word je een beetje in slaap gesust. Dat gebeurde met PSV. We zullen wakker geschrokken zijn en met die 1-0 voorsprong weer in de aanval gaan. Het staat dus 1-0 voor PSV door dat snelle doelpunt van Ola Toivonen. Voor FC Twente. Batala maakt 3-1 voor Bursaspor Spoor in de 82e minuut. De Turken leiden met 3-1 tegen Twente. En die houdt kan bij FC Zeta PSV. Ja. Het is Ola uh, uh, Toijvonen die uh, zijn doelpunt maakte. En we krijgen constant herhalingen te zien. En de keeper is uh, geblesseerd uh, uitgevallen. En nu weet ik nog niet zeker of het uh, 2-0 is geworden of niet. In ieder geval, nee, het is gewoon 1-0. Uh, het was een uh, herhaling. En omdat uh, de keeper geblesseerd was, leek het erop dat het uh, 2-0 was. Omdat die herhaling, dan zou het eigenlijk wel 10-0 moeten zijn. Een keertje of 8 uh, nog werd herhaald, de doelpunt van Toijvonen. Na 8 minuten nog altijd gewoon 1-0. Some better come on me, yeah. But she gone and she not come. back. me beg her, please on me knees. And she still never Bobby Forti en Pato Banton, een baby comeback. Twente begon zo hoopvol daar in Turkije. Maar inmiddels, ja, dat wordt toch een behoorlijke klus... om het allemaal recht te zetten straks in Enschede, Frank. Ja, je moet twee goals maken. Ik vraag me af of je dat lukt zonder tegengoal tegen dit bursa -spoor. Dat uh, aanvallend bijzonder effectief is, ook dat nog. Want wel veel kansen gemist eerst. Maar uh, sinds ze zijn gaan scoren... vallen alle kansen ook daadwerkelijk achter Michailov. En Twente, het zou lekker zijn als ze nog een goaltje kunnen maken. Bulekin ingevallen met een uh, kopbal achterover... Over. Moet je een klein beetje geluk mee hebben. De bal valt over de goal van Scott Carson. De Engelse doelman van de Turken heen. Boulekin in de ploeg gekomen voor Shadli. Geblesseerd geraakt aan zijn knie als ik het goed zag. En uh, dus misschien ook wel een vraagteken voor komend weekend. In de wedstrijd tegen NEC. Maar dat zullen we afwachten moeten. En uh, nu dus Bulekin in de punt van de aanval. Gutierrez daarachter verhoek. Inmiddels ook ingevallen. Hij voor Castaños in de, de ploeg gekomen. Castaños die niet echt een ...factor is geweest in deze wedstrijd, wel in de punt van de aanval is gekomen... ...omdat hij veel loopvermogen heeft, wat meer dan Bulikin. Maar Bulikin dus nu noodgedwongen, toch in de punt van de aanval spelend... ...in het stadion, Atatürk Stadion in Bursa, dat uitgebreid feest viert... ...want die 1-0 achterstand, daarna kwam het nagel bijten... ...totdat de 2-1 voorsprong daar was, toen zijn de Turken gaan feesten in dit stadion... ...en het is eigenlijk nooit meer opgehouden. En nu moet Twente maar hopen dat het bij 3-1 blijft de slotfase van dit duel. Want er zijn nog goed vier minuten officieel te spelen. Bursaspor met de diepe bal naar voren. Als de aanname goed is, zou dit zomaar gevaarlijk kunnen worden? De aanname is niet goed. Douglas ruimt op. Nog vijf minuten te gaan bij Bursaspor Twente. 3-1. FC Zeta tegen PSV. Ik zit een beetje mee te kijken en die naar TV Montenegro. En ik dacht dat Toyfone er al 18 had gemaakt, joh. Ja, dat zeker. Ja. Uh, ze leken wel allemaal op elkaar, Ja, dat, dat wel, dat wel. Ja, 1-0 dus voor PSV tegen Zeta. 11,5 minuten gespeeld. vrije trap. Strootman bezig aan zijn 50ste officiële wedstrijd voor PSV. En uh, Timothy de Rijk, hij mag dus gewoon in de basis starten. Uh, opeens weer van Dik Advocaat mee naar voren. Dan komt die bal richting tweede paal. Wie kan de koppen? Nou, de verdediging van, Boer, uh, van uh, Zeta. En dan uh, levert dat de eerste hoekschop op voor PSV vanaf de linkerkant. En uh, dan zal waarschijnlijk Mertens uh, die bal wel gaan nemen. Uh, inderdaad, Mertens vanaf de linkerkant. 1-1 in corners. Want ook Zeta heeft al een corner mogen nemen. Dan komt die bal uh, bij de eerste paal, maar wordt uh, weggekopt. Overigens... Uh, het City Stadion verre van uitverkocht in uh, Podgorica. Uh, PSV spreekt dus niet zo verschrikkelijk aan. Eén keer eerder heeft deze club Champions League gespeeld. Dat was uh, het jaar nadat ze kampioen werden. Enige keer ook dat ze kampioen werden. En toen werden ze uitgeschakeld door Glasgow Rangers. Nu geloof ik spelend in de vierde klasse van de Schotse onderbond. Uh, maar dat heeft hele andere oorzaken. Een uh, buitenspelgevalletje. 12,5 minuten gespeeld. Een vrije trap omdat er buiten spel was van de aanvoerder Gordon Buzanovic. Een van de betere spelers van dit team van Zeta. En dus mag PSV de vrije trap nemen. Is uh, genomen. Van Bommel wijst dat de bal even terug moet naar Marcelo. Maar krijgt hem dan in de voeten gespeeld. Speelt hem dan zelf naar Marcelo. Marcelo, balletje breed, achter Ritsmaier. Die kan met moeite de bal nog binnen houden en speelt hem dat terug op uh, Titon. Titon weer naar de Rijk en zo speelt PSV heel rustig rond. Niet al te veel met de kracht te gooien. 34 graden en dat s'avonds om een uur of acht in Montenegro. 1-0 PSV leidt na 13 minuten spelen tegen FK Zeta. Feyenoord een beetje beter uit de kleedkamer gekomen tegen Sparta-Praag, Ronald? Nee, de echte overtuiging ontbreekt nog altijd. Natuurlijk, bij die 2-0-voorsprong hebben de Tsjechen besloten om zich terug te trekken en puur op reactie te spelen. En laten het eigenlijk een beetje aan Feyenoord. Het meest noemenswaardige moment is nog een bal geweest voor Fernandes. Terwijl Schaken nu wel een voorzet geeft. Vanaf de rechterkant Immers. En weer die keeper. Ja, wat moet Lex Immers nog meer doen in dit leven om tot scoren te komen? Hij komt goed bij de tweede paal. Maar dan is toch weer die doelman daar op zijn plek, Vakliek. Die uh, even hiervoor de kans van Feyenoord onschadelijk maakte. Dat was een uh, actie van Cisse vanaf de linkerkant. Meegegeven in de loop van Fernandes. Die kwam in het strassomgebied uit. Kon uithalen met het uh, rechterbeen. Maar weer lag de keeper in de weg. Er in de rust nog iemand van de UEFA. En die zei ook van ja joh, je moet daar niet heel verrast uh, over zijn. Ik heb gisteren die training gezien van Sparta Praag. En die keeper die pakte werkelijk alles tijdens die training. Nou ja, daar, uh, dat merkt Feyenoord nu ook. Dat uh, die keeper wel op zijn post staat bij uh, Sparta Praag. Twee doelpunten van Katlec dus. En het begint nog niet echt te spoken. Je merkt nog niet echt dat uh, Feyenoord het gevoel heeft dat het kan dat het er uh, allemaal in zit. Er zijn zelfs fasen dat er zo weinig gebeurt dat mijn collega aan mijn uh, linkerkant, Tsjechische radiocollega net uh, rustig even zijn e-mail zat te beantwoorden. Na 56 minuten is het 2-0 voor Sparta Praag tegen Feyenoord. Slotfase van Bursaspor Sport FC Twente, Frank Wielard. Eén minuutje nog, officiële speeltijd. Verhoek pakt een gele kaart, helemaal aan de zijlijn... nog op de helft van Bursaspor. Sport. Daar uh, spreekt wat frustratie uit. Dat zal niet alleen met uh, de 3-1 tussenstand te maken hebben in Turkije... maar ook met het feit dat uh, Verhoek... Heel weinig speeltijd krijgt, ook vandaag weer een minuutje of twintig uh, zal het zijn die, die hij uh, krijgt. En uh, het publiek zal er niet om malen, al die gele kaarten of zware overtredingen. Chrétien, trouwens, de Marokkaan, is uh, het slachtoffer. Boerza Spor gaat nog maar weer eens een keer wisselen vlak voor het einde van de officiële speeltijd met die veilige 3-1 voorsprong. En de man van de wedstrijd, Batala, de Argentijn, hij mag eraf. De dertiger die de ploeg keurig netjes gedragen heeft, de 1-1 gemaakt, de 3-1 gemaakt. Wat wil je nog meer? En uh, hij dus de held van de avond bij Boersa Sporen. En Twente met een 3-1 achterstand heeft uh, heel veel moeten geven om die 3-1 om dat daarbij uh, te kunnen houden. Want uh, het, heeft het, het heeft het behoorlijk zwaar gehad in uh, Boersa. En zal het nog behoorlijk zwaar gaan krijgen volgende week in Enschede met uh, deze ploeg. Drie minuten extra tijd. Die zijn zojuist ingegaan bij deze wedstrijd. Terwijl Scott Carson, de doelman, de bal achterin terugkrijgt. En hem maar zo ver mogelijk wegjaagt. De hoogte van de middellijn gaat hij over de zijlijn. En kan fc Twente gaan gooien. In de slotfase dus van dit duel wordt de ploeg nog van Poursaspoor nog maar even op scherp gezet door de trainer. De ingooi komt er dan vervolgens van Schilder. Brengt de bal hoog in. Boulekin, is Die geen veld of wegen te bekennen. Misschien krijgt hij dan de herkansing. Maar een daaien zit er dan goed tussen. Het is een prettig slot op de deur. De jonge Fransman. 22 jaar pas. Maar een boom van een kerel. Daar kom je niet zomaar voorbij. Dat heeft Jans al een aantal keer gemerkt. Gutierrez heeft er nu voortdurend mee te maken. Die heeft het behoorlijk aan de stok met de Fransman. En meestal verliest de jonge Chileen. Kortom, Twente heeft eigenlijk in de tweede helft nauwelijks nog een serieuze kans gehad. Ja, dat ene momentje, die hensbal. Dat was misschien nog een mogelijkheid geweest. Maar dat werd geweigerd door de Spaanse scheidsrechter. We zitten in de blessuretijd in Turkije. Het is 3-1. Het moet komen van PSV vanavond in de voorronde van de Europa League. Maar ja, de tegenstander die is er ook naar. En die uitkamp. Tjonge, jonge, wat een matig team. Zeg, zelden zo'n slechte... En dan hebben we pas 16,5 minuut uh, uh, gespeeld in... Uh, Montenegro, een, een slechte tegenstander. Gewoon, stelt echt niets voor. Hier moet PSV met een nulletje of vijf overheen lopen. Het staat nog 1-0. Maar Toivonen bijvoorbeeld kreeg een enorme kans. En die had erin gemoeten. Alleen voor de keeper tikte hij de bal uh, hoog over het doel. Uh, Buiten spel, een meter of 26. En dan doorlopen. Fluitje niet gehoord waarschijnlijk. Maar ja, het is ook een huis daar in Montenegro. Met al die uh, Ronald van der Geer. Het is Nelon, de linksachter. Die Feyenoord terugbrengt in de wedstrijd. Juist hij, de linksback. Die zo mondjesmaat opkomt en eigenlijk nooit op goal schiet. Doet dat nu wel. Vanaf de linkerkant, als hij de bal terugkrijgt van Cisse. begint allemaal bij Schaken. Lange bal van hem. En uh, uiteindelijk wordt die bal weggewerkt door, uh, door Sparta-Praag. Komt hij terecht bij Cissé aan de linkerkant. Die speelt hem terug naar Nelom. En Nelom denkt, ja, ik zie gewoon dat het kan. En vanaf een meter of twintig met een bal die wegdraait van de keeper... schiet hij hem in de verre hoek. Nelom brengt Feyenoord enigszins terug in deze wedstrijd. Het lukt de spitsen niet. Dan maar de linsbeck. Maar Feyenoord voelt dat het weer kan. Het publiek gaat erachter staan. Het is Nelom die de goal maakt voor Feyenoord. De laatste seconde in het Ataturk Stadion. Bursa Sport 20. Frank Wilaert in ieder geval voor Twente qua balbezit. Oh, nou de bal zomaar ingeleverd en dan weer problemen uitkijken dat het niet 4-1 wordt voor Cel. Het tempo van de, de aanval bij Bursaspor is er eigenlijk alweer uit. Wedersson aan de linkerkant mee opgekomen. Krijgt wel heel veel ruimte. Gaat uiteindelijk schieten. Maar schiet de bal nou echt 6, 7 meter over de goal van Michailov heen. En toch het publiek massaal even oeroepen Maar ja, dat is ook in, massaal in feeststemming. Want 3-1, dat is toch behoorlijk overtuigend tegen FC Twente. De koploper in Nederland. Natuurlijk, Bursaspor ook goed gestart in Turkije. Scheidsrechter fluit af. Twente krijgt nog een... Hele zware kluif aan Boersaspoor volgende week in Enschede. 3-1 is de nederlaag in Turkije. Drie Nederlandse clubs gehad. Boersaspoor, Twente dus 3-1. Molde tegen Heerdeveen 2-0. En Anji tegen AZ 1-0. <middels> La voix soumise en gondolier, pas qu'ayant pour une cerise pour ABS, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 trempais les rats brisés les chiens soumises en marche pied me penchant comme la tour de pise pour abaisser. elle voulait qu'on l'appelle venisse quelle drôle d'idée quelle drôle d'idée Voor de oudere jongeren en vice versa, Julien Claire 1976 en Vinnies. We gaan weer eens naar de Kuip, waar Feyenoord weer een beetje hoop heeft gekregen tegen Sparta-Praag, Ronald. Ja, wat heet. Grote hoop zelfs. Nog 25 minuten en het stadion is ontploft. Ja, dat zorgt toch ook voor vuurwerk bij de spelers. Twee nieuwe krachten overigens aan boord bij Feyenoord. Vormer is in het elftal gekomen en ook El Abdeloui is nieuw in het elftal van Koeman. Leerdam en Sisse zijn eruit. Schaken speelt nu aan de linkerkant en die Noor... Gekomen is dus van Manchester City aan de rechterkant. Kijken of zij wat nieuw elan kunnen geven aan het spel van Feyenoord. Feyenoord dat net een penalty wilde. Toen Fernandes in een duel was in het strassopgebied. Met de centrale verdediger Siek Naar de kant of naar de grond ook werd geduwd. Maar ja, de eerste duw kwam toch echt van hem. Hij ging er wel wat gemakkelijk naar de grond. Ik denk dat scheidsrechter Rasmus het bij het rechte eind heeft door geen penalty te geven. We zijn inmiddels uh, bijna 65 minuten onderweg. En Feyenoord mag nu een vrije trap nemen aan de linkerkant. De man die eigenlijk onschadelijk is gemaakt door Sparta Praag in de eerste helft. Klaasie gaat dat dan uh, doen. En als je ja, de angel uit de helft al haalt met Klaasie. Dan blijft er misschien ook te weinig over voor Feyenoord. Om echt tot uh, goed en acceptabel voetbal te komen. Klaasie neemt nu die vrije trap. Komt bij de tweede paal. Ja, dan gaan er wel wat mensen van Feyenoord de lucht in. Waaronder Fernandes, Maar die bal is te hard en te hoog. En gaat uh, vervolgens over de achterlijn. Hij gaat keeper die al menig inzet van Feyenoord in de weg heeft gelegen of gestaan vakliek een doeltrap nemen. Neemt daar uiteraard zomaar de tijd voor. Een minuutje, nu denk ik is hij bezig om die bal goed te leggen, klaar te leggen en uiteindelijk die doeltrap te nemen. En dan kijkt Rasmussen er nog maar eens op zijn horloge en zal ongetwijfeld deze tijd bijtrekken als extra tijd op het hoofd van Matthijs. aanname Immers, die is slordig balverlies, maar Immers herstelt dat. Feyenoord zou weg kunnen als El Abdeloui wordt weggestuurd aan de rechterkant. Maar die bal is veel te scherp voor die invallen van Feyenoord. En kan makkelijk door Parmije worden verdedigd. Komt hij weer terug via Janmaat. En uh, immers. Goede combinatie. Uiteindelijk moet het dan in het driehoekje naar voren. Voorwaarts. Lukt niet. Praag komt niet verder dan uit. Verdedigen. Lange roei naar voren. Opgevangen door Martin Zindy En dan mag uh, Nelon wat stapjes voorwaarts maken. De man die dus de goal maakte, zelfs nog uitgeleed toen die schoot. Maar misschien kreeg de bal daar wel een raar effect mee. En was de keeper kansloos. Feyenoord heeft nog altijd de bal bezit met Fernandez verplaatst het spel naar de rechterkant. Waar Jan Maat de nodige vrijheid heeft. Geeft een slechte paas vanaf die rechterkant. Het strasshopgebied in kan makkelijk verdedigd worden. Maar elke bal wordt door Sparta Praag naar voren geroeid. En door Feyenoord weer opgevangen. Ook nu. Maar het is Indie, Vervolgens Nelon. Die geeft dan een diepe bal richting het strasshopgebied. Daar kan Fernandes dus niet bij. Schwede die kan uh, die bal weghalen. Maar ook nu kan Feyenoord de afvallende bal weer oprapen. Want hij gaat uh, via Sparta Praag over de zijlijn. En Nelon mag dan gaan ingooien. Dat doet hij op de middenlijn. Kijkt wel naar mensen die in beweging zijn. Nou, Klaasie is dat. Bal terug naar Nederland. Snelle voetbeweging van Nederland. Bezorgt hem weer terug bij Klaasie. En dan kan Feyenoord weer wat stapjes voorwaarts maken met Bruno Martens. Die zo sterk aan de wedstrijd begon. Maar de hogere modderfiguur sloeg bij de goal van Katwets. El Abdeloui. Nou, eerste actie, eerste versnelling. Nee, komt niet langs een directe tegenstander. Loopt zich vast op drie man. Gaat dan nog wel jagen om de bal wat uh, herveroveren. Nou, zorgt er in elk geval voor die druk dat Sparta Praag weer uitverdedigt met een lange roei naar voren over de zijlijn. Feyenoord zal echt nog wel de gelegenheid krijgen om in de buurt te komen van die goal. Maar het moet die goal dan wel maken. Voorlopig staat het met 2 en 8 na 67 minuten. Zo'n zwakke tegenstander. Dus PSV al op 3-0, En die. Nou, ik wilde net gaan zeggen, wonderen bestaan niet. Maar in dit geval is het toch wel een klein wonder... dat het nog bij 1-0 staat in het voordeel van PSV. Van Bommel grote kans. Een ander wonder, maar dat heeft uh, scheidsrechter Nikolaev uh, veroorzaakt... is het feit dat uh, Zlatichanin nog op het veld staat. Dat is een uh, speler, de nummer 6 van Zeta... Die een uh, zeer grove overtreding maakte van achterop op de enkel zonder een bal in de buurt bij Toyvonne. Hij kreeg slechts geel. Toyvonne speelt de bal naar de buitenkant. 11 tegen 11. 1-0 voor PSV. Mertens strekt naar binnen en geeft hem uh, voor. Dan moet er uh, iemand van PSV aankomen. Dan komt hij ook van Bommel. En uh, Toyvonne. Toyvonne schiet tegen de tegenstander op. Maar het is af en toe lachwekkend als je kijkt naar de manier waarop... Uh, FK voetbalclub Zeta aan het voetbal is nu. Wordt uh, Mertens aan het shirtje vastgehouden, wordt niet bestraft en voelt ook nog aan de enkel. En dus geen vrije trap, maar ja, dan wordt zo'n bal weer naar voren geroeid door de verdediging van het Zeta. En meteen opgevangen door PSV, dat het wel rustig aandoet hoor. We hebben zojuist een drankpauze gehad. Uh, niet voor het publiek, maar voor de spelers. Uh, die mochten even een drankje drinken, zoals dat op dit moment in de warmte in de Nederlandse competitie ook het geval is. En uh, dus kunnen de spelers weer met wat uh, extra... Vocht in, de, in het lichaam aan de rest van de wedstrijd beginnen. Maar het is niet om aan te zien deze wedstrijd. Gewoon omdat Zeta te zwak is en alleen maar verdedigt En PSV ja, vindt het allemaal best. Het zal wel 2, 3, 4, 5-0 worden. En doen het voor de rest rustig aan. Want aanstaande zondag wacht weer een hele zware uitwedstrijd tegen FC Groningen.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar we van moeder, van mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Paul op de bühne hier op Radio 1 en De Kapitein, deel 2. We gaan weer naar Rotterdam, Feyenoord, Sparta, Praag, Ronald. Twee keer Katlec en één keer Nelom. Na 71 minuten. Feyenoord 1, Sparta-Praag 2. Maar Sparta-Praag mag nu een vrije trap nemen. Omdat er een overtreding is gemaakt door Feyenoord. Dat mag halverwege de helft van Sparta-Praag. Dat wordt een lange roei naar voren. Ook in dit geval. Maar Bruno Martens-Indi. Ja, hoezeer die dan ook in de fout ging bij die tweede goal van Sparta-Praag. Hij speelt verder eigenlijk een prima wedstrijd. Heeft nu ook eigenlijk alles wel te pakken. Nu gaat het even mis bij Feyenoord. En Katlijs weer op avontuur. Katlec met een schot. Ja, in eerste instantie wordt hij nog geremd door Matthijssen. Waardoor hij niet helemaal lekker achter de bal kan... Kan komen. En komt hij tot slechts een rolletje dat uiteindelijk een prooi is voor uh, Erwin Mulder. Maar het gaat mis bij uh, El Abdelouis... Die, die bal zomaar inlevert. Dan gaat Katletje met een versnelling weg. Het op gebied in, ondanks de aanwezigheid dus van drie Feyenoorders. komt hij wel tot schieten. Feyenoord heeft het balbezit met immers. Maakt een uh, overtreding. Voordeel gegeven omdat Sparta Praag het balbezit houdt. En juist in deze fase heeft Sparta Praag weer iets meer balbezit dan de laatste minuten. waarin het eigenlijk alleen maar Feyenoord was dat uh, de klok sloeg. Kvehuke nu met een uh, actie vanaf de linkerkant. of vanaf de rechterkant. komt naar binnen. Maar Sparta Praag. Speelt zorgvuldig en vooral balbezit nu. Achterin probeert het rond te spelen. Druk zetten van Feyenoord. Lange bal weer naar voren. Opgevangen door Nelom. Weer teruggebracht richting de helft van Sparta-Praag. Weer even zo snel teruggebracht richting de helft van Feyenoord. Nelom kopt hem dan maar weer voorwaarts. Maar wel in de voeten van Katletsch. Namens Sparta-Praag. Kweuken met het balbezit. Is vaak op zoek naar de eigen actie. Stuit nu meter of drie voor het strafstomgebied in de as van het veld. Op vormer. Maar de afvallende bal toch weer gewoon voor Sparta-Praag. Met Pamietje aan de linkerkant. Ja, die verspeelt. De in eerste instantie, dan denkt uh, Abdouli, dan kom ik er wel langs, maar dan steekt die Pamiet toch weer zijn voet uit. En is uiteindelijk Jamma degene die met de bal er doorgaat. Maar niet voordat hij een overtreding heeft uh, gemaakt. En dat is gezien door Rasmussen. En dus mag nu, halverwege de helft van uh, Feyenoord. aan uh, de linkerkant vanuit Sparta Praag geredeneerd. de bezoekende ploeg een uh, vrije trap gaan nemen. Daar wordt uiteraard de tijd voor genomen. En Huusbouwer, die al zo verrassend in deze wedstrijd een keer op de lat heeft geschoten. die gaat die vrije trap nemen. Dat doet hij overigens kort. We hebben nog wel een aardig schot gezien van Jordi Klaas. die dat maar net naast de goal ging. Maar nu oppassen, want Sparta Praag heeft de bal bezit met Scalak. Uh, Scalak brengt de bal in het trassomgebied. Daar is immers. Maar Immers krijgt een uh, duw. En dus heeft uh, Feyenoord het balbezit weer over. Omdat het een vrije trap mag nemen in uh, eigen strafstroomgebied. Nu gaat de tijd toch wel dringen. Nog uh, 16 minuten en de extra tijd te spelen in uh, Rotterdam. En Feyenoord staat nog altijd door die twee doelpunten van Katletch. En slechts die tegentreffer van Nelom op een 2 achterstand FC Zeta, PSV en die houdt kan. Nog altijd slechts 1-0 e voor PSV. PSV speelt slordig, speelt ongemotiveerd lijkt het wel. Na die hele snelle 1-0 e van uh, Toijfone naar de voorzet van Mertens. Uh, PSV krijgt alle ruimte, is echt oppermachtig aan uh, FC, FK Zeta. Onder toeziend oog overigens van een oud-PSV'er, Kesman, Hij is in het uh, stadion aanwezig om uh, de club aan het werk te zien. En uh, ziet dat het... Uh, in een rustig tempo gaat heel veel ruimte steeds voor alle PSV'ers. Nu weer aan de rechterkant. Is het Hutchinson die de bal heeft. Maar meteen weer teruggeeft, en kan er gepaasd worden naar het centrum. Naar van Bommel, van Bommel inspelen naar stroopman. Stroopman schieten en net naast het doel. Ik denk dat hij nog aangeraakt werd door de keeper. Dat denken de PSV'ers ook. En die keeper uh, tikt hem dus naast. Bulatovic was een goed schot van uh, Kevin Strootman. Vanaf een metertje of uh, 3.24 van het doel. En uh, de keeper heeft hem nog net aangeraakt. Anders was hij uh, toch echt wel het doel ingegaan. Dat is dus uh, goed gedaan door Kevin Strootman. En levert een hoekschop op vanaf de rechterkant voor PSV. Die normaal gesproken door diezelfde Strootman zal worden genomen. 33 minuten gespeeld. Nee, het is Dries Mertens die het uh, gaat doen vanaf de rechterkant. Met het rechterbeen. Komt de bal voor het doel. Wordt weggekomt uit uh, de Melee van spelers ze staan 11 echt voor het doel van Zeta om alles en al iedereen op te vangen. Komt de bal weer voor het doel over Marcelo heen bij Van Bommel. Van Bommel randstafs op het gebied, probeert hem erin te draaien. En dan de keeper met een hele vreemde actie terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op een PSV'er. Maar niet gegeven wordt door de, de zeer Steeds dat de Nikolaev kan Zeta er zomaar uitkomen. En uh, hoe doen ze dat? Nou, uh, proberen langs een speler te komen van PSV. In dit geval Hudson. Maar de bal gaat over de zijlijn. Zeta mag gooien. 33, bijna 34 minuten gespeeld. Zeta 0, PSV 1. Een grote avond van Right to Play, de stichting van Johan Olaf Koos En ook dan zal zij van de partij zijn Chris Berry en stick to the recipe. We gaan weer eens naar Rotterdam. Ronald van der Geer heeft Feyenoord een beetje zicht op de gelijkmaker tegen Sparta Praag? Nou, het komt er wel dichtbij. Maar het probleem van Feyenoord dit seizoen bij die 82-stand is toch gewoon het maken van goals. En dat zie je net ook weer, aardige actie van Schaken. Die dan de bal in de breedte legt. Laag voor Jordi Klaas. Die dan in alle vrijheid eigenlijk vanaf de rand van het strafstompgebied kan schieten. En dat dan ver naast de goal doet van Sparta Praag. Feyenoord heeft zelfs nog weer een, een actie te verwerken gekregen van Sparta Praag. Van de Priek Riel. Een van de invallers dan aan de Tsjechische kant. Die na een hele aardige actie zichzelf vrij speelde. En de rand van het strafstompgebied uiteindelijk zag dat hij met het linkerbeen kon schieten. Redding van Erwin Mulder noodzakelijk. De corner leverde vervolgens niks op. De laatste troef komt er. ...van Erwin Koeman, dat is de kleine Anasatjabar. Dat is een spits, hij komt voor een andere spits, Fernandes. Nou, kijken of deze man, die je dus niet door de lucht moet aanspelen... ...want hij is twee turven hoog, maar over de grond misschien wel gevaarlijk kan worden. Dus kijken of hij het verschil dan kan maken in het elftal van Ronald Koeman... Die uh, natuurlijk zich geprepareerd heeft op uh, Sparta-Praag. Uh, gezien heeft dat dit een uh, aardige ploeg was. Nou, daar wordt hij vanavond ook mee geconfronteerd. Maar als je heel eerlijk bent, heeft Feyenoord echt wel mogelijkheden gehad om doelpunten te maken. En is een eventuele nederlaag, of had een eventuele nederlaag te voorkomen geweest. Maar ja, goed, uh, het kan nog. Het is negen minuten en de extra tijd. Maar je moet nog wel naar Praag, daar waar uh, Sparta het uh, over het algemeen toch beter doet dan uh, in uitwedstrijden. En daar moet je dan in elk geval toch maar, als deze stand tenminste blijft staan, proberen twee keer te scoren en achterin de nul houden. Sparta-Praag. Probeert zo bij tijd en weilen nog wel eens een keer in de buurt te komen... van het strafselpobiet van Feyenoord. Bijvoorbeeld nu, via die lange spits uit de Kamerdoen. Wordt in de lucht geklopt door Bruno Martens-Indy. Dat is alvast wat. Schwedik uiteindelijk in de middencirkel timed net goed genoeg... om die bal uiteindelijk toch bij uh, Kwe Uke te krijgen. Ja, er zit nog wel een speler tussen. Dat is die uh, Priek Riel. Die verlengt hem uiteindelijk. Het schot is een afzwaaier en gaat over de achterlijn. Mulder heeft de doeltrap inmiddels genomen. Richting Nelom verspeelt de bal en Dan neemt Sparta Praag het bal bezit weer over. Via Vidlica gaat het naar de rechterkant. Maar Jordi Klaas is daar een sta in de weg. Nou is geen probleem voor Sparta Praag. Dat vervolgens wel doorkomt via de rechterkant. Maar een voorzet geeft die voorbij. Gaat aan de goal van Erwin Mulder. Die dan razendsnel een doeltrap wil nemen. Maar nee, daar komt niks van in. Zegt dan uh, de of uh, Lavika, de coach... ...van Sparta-Praag, want ik ga wisselen. Wie, of wie haalt hij naar de kant? Ja, dat is niet heel onverstandig. Dat is een aanvoerder. Die kreeg namelijk net een gele kaart voor een duel... ...waarin Lex Immers zich ook niet echt onbetuigd liet... ...maar uiteindelijk rolde Lex Immers door... ...en zag het eruit alsof de aanvoerder Matejowski de overtreding maakte. Die kreeg geel, staat dus al op geel en gaat nu naar de kant. En Holek komt dan voor hem in het elftal. Het zijn namen die u direct weer moet vergeten. Want wat wij vooral willen onthouden. is natuurlijk een naam van een doelbe te maken van Feyenoord. Of die er nog komt, ja, dat is de grote vraag. Tot nu toe hebben we alleen Nelom ingevuld. Er zijn er kansen genoeg geweest voor de Rotterdammers. Ook in de eerste helft om tot scoren te komen. Het zal het slotoffensief van Feyenoord worden. Met Janmaat krijgt de bal nu van Mulder. Weer terug naar Mulder. Dan zal het een lange bal worden. Of zakt er nog een back uit? Ja, dat doet Nelom. Maar dat zou ik wel in deze fase niet doen. Lange bal richting Immers, die een kopduel moet winnen. Dat wint hij niet. Dus heeft Sparta Praag het balbezit weer over. Met de cutletch. Tussen twee man in. Wordt uiteindelijk afgetroefd rond de middencirkel door Ruud Vormer. En dan heeft Feyenoord het balbezit weer. Nog zeven minuten. En de extra tijd. Balbezit via Nelon. En via Martins Indy. Die een ijzersterke tweede helft speelt. Martins Indy dan weer met de bal naar Nelon. Aan de linkerkant. Steekt de middenlijn over. Uiteraard de paas naar voren. Aanname Atjabar. Verplaatsen naar de linkerkant. Daar staat Schaken. Daar staat ook El Abdeloui. Daar gaat nu Atjabar die hoek in. Geeft een voorzet tegen een benen. Van een Tsjech, dat is Jaro Siek, Bal over de achterlijn en een corner voor Feyenoord, Jordi Klaasie. De aanvoerder van de Rotterdammers bij afwezigheid van Stefan de Vrij spoedt zich dan naar die plek. Om die corner te gaan nemen vanaf de linkerkant. Ja, natuurlijk. Matthijssen mee. Martens mee. En ook Lex Immers. Die nog altijd loert op zijn eerste goal voor Feyenoord. Die corner is overigens matig. Want die komt bij het 5-meter gebied. Wordt door Martens teruggebracht. Door Sparta-Praag weer weggekopt. Door Martens weer ingebracht. En dan staat Matthijssen daar nog voor in. Maar ja, die moet dan ook wel handelen. En dat doet hij niet. Uiteindelijk houdt Feyenoord wel het balbezit. Met Immers. Met vormer. En weer met Immers. Geen overtreding. Linkerkant. Ruimte voor Klaas. Die glijdt uit, geeft wel een voorzet. Ja, Atjebar gaat daar geen kompetitie-wel winnen. Dus is dat makkelijk winnen voor Zwedik. En neemt Sparta-Praag voor heel even het balbezit over. Maar rond de middenlijn verliest Kadlecci bal weer aan. Jan Maat Feyenoord heeft dus via Matthijssen weer de bal. Nog zes minuten, spannende minuten in Rotterdam. Het is nog altijd 1-2 altijd voor Sparta-Praag. Ja. ja, nog altijd maar 0-1 wilde van. ik zeggen. Ja, sorry Ronald, <laughs> bij PSV, Andy. <laughs> Uh, 75-25, dat is het balbezit in het voordeel van PSV. Dat zegt ook al wat. 1-0 nog altijd inderdaad de, voorzet, de voorsprong voor PSV. Laat ik één opvallend moment even beschrijven. Uh, Mark van Bommel krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Gaat richting de achterlijn. En uh, ja, hij denkt een de voorzet te geven of iets dergelijks. In ieder geval scherp. De keeper staat een meter of twee voor zijn lijn. En die bal gaat dus achter de keeper langs. En voor de doellijn langs. En dat was een uh, opvallend uh, moment in deze wedstrijd. Uh, 1-0. Veel kansen, veel mogelijkheden voor PSV. Maar het is uh, heel rustig, wandelend eigenlijk zoals PSV voetbalt. Ander opvallend iets. Maar Tafs, hij doet mee. Maar ik heb hem nog niet gezien. Hij heeft nog geen bal gehad. De spits van uh, PSV. En ook Linds. Het wel heel erg opvallend rustig aan. Wandelt een beetje over het veld. Van Bommel wil nog altijd wel. Die heeft nu de bal gekregen van Toivonen. We zitten anderhalf minuut voor rust. Gaat de bal naar de buitenkant, maar naar niemand. Omdat Mertens even werd vastgehouden. En dan meteen weer die bal naar voren roeien. Meteen opgevangen weer door PSV. Van Bommel weer in balbezit naar Mertens. Mertens balletje even terug naar Toivonen. Toivonen, rustig wandelend bal naar de linkerkant. Daar is Lens even verschenen. Lens met de bal nogal scherp. Veel te scherp. Zo in de handen terecht van keeper Boulatovic. Die toch ook niet echt heel erg druk heeft gehad. Uh, hij kan er niet echt bijzonder veel van. Heb je zie aan het uitkomen van deze keeper. En uh, moest dan na twee minuten dus de bal uit het net halen. Toen Toyvonen kon scoren op een voorzet van Mertens. Uh, die bal is dus weer naar voren getrapt door FK Zeta. Maar uh, wordt dan meteen opgevangen door PSV. Marcelo naar Timothy de Rijk. de Rijk. Naar uh, wie is dat? Kevin Stroopman die de bal dan breed geeft. Terug naar Marcelo. Marcelo houdt maar weer eens in. En weer naar Stroopman. Stroopman terug naar Marcelo. Uh, PSV lijkt het nu al uh, genoeg te vinden. Terwijl ik denk dat als ze een heel klein beetje gas geven... dat het echt 5-6-0 wordt uh, voor de Eindhovenaren. Maar ja, dan komt de volgende week echt helemaal niemand meer in het stadion uh, in uh, Eindhoven. Dan wordt uh, het geld op, uh, op zak gehouden. Uh, Misschien is het best wel leuk om te kijken als er een grote uitslag komt. Het slotminuut is ingegaan. Nog een halve minuut te gaan. Bal gaat naar voren naar Lens. Lens, mooi balletje. Naar uh, Stroopman. Stroopman naar buiten. Naar Mertens. Mertens naar binnen. Schiet. En de bal wordt gekraakt en komt in de handen terecht. Van de keeper, Boulatovic. Laten we er maar vanuit gaan dat het 1-0 berust is in het voordeel van PSV. Door doelpunt van Toivonen. We gaan er vanuit, maar we gaan er niet vanuit dat het 1-2 blijft. Bij Feyenoord, Sparta, Praag. Ronald. Nelon schiet weer op goal. Ja, die heeft de smaak te pakken natuurlijk. Met die uh, knal van afstand waarmee hij uh, het enige doelpunt van Feyenoord maakte vanavond. Aanval over de rechterkant met de Ruben schaken. bal wordt nog net door de keeper aangeraakt. En komt uiteindelijk voor de voeten van Nelon. En dan gaat de bal niet zo'n heel klein beetje over. En die gaat bijna het stadion uit. Nu gaat de keeper een gele kaart krijgen. En dat is uh, terecht. Want die vakliek, die pakt werkelijk minuten als hij een doeltrap uh, moet gaan nemen. En nu is Rasmussen dat zat. En ik hoop dan ook voor uh, Feyenoord dat hij uh, de nodige minuten bijtelt bij uh, de 90 die we nu gaan naderen, want het is nog drie minuten. En Feyenoord nog altijd op een 2-in achterstand. Lange bal natuurlijk richting de held van Feyenoord. Matthijssen komt daar niet tot koppen. En dan kan Sparta-Praag waar gevaarlijk worden. Dan krijgt Nederland een duwtje in de rug. Dat is gezien door de grensrechter. Dat gebeurt op de rand van het strafschopgebied van Feyenoord. Prikriel is de dader. ...en Feyenoord heeft de vrije trap snel genomen. Nou kom op, naar voren met uh, Martens Indy... ...met uh, Mathijsen, die dan stapjes voorwaarts moet maken. Uh, natuurlijk plooit uh, Sparta-Praag weer helemaal terug. Nederland de linksachter, Heize die de middellijn nu overgaat. Paas vervolgens naar El Abdelouis... ...die nog geen pot heeft kunnen breken in uh, de, deze invalbeurt. Man waar veel van, van wordt verwacht, aanvaller van Manchester United... ...speler aan de, de linkerkant, maar heeft in de Ramadan gezeten... ...en heeft niet de energie gehad om voor Feyenoord al van betekenis te zijn. Nu is die Ramadan voorbij en zou die met eventuele... Wil nieuw vergaarde krachten eens een keer het verschil kunnen gaan maken. Ruben Schaken draait weg van zijn tegenstander vanaf de rechterkant. Daar komt een van de verdedigers uitgestoken. Uh, Dat is Pavelka, invaller aan de zijde van Sparta Praag en trapt de bal over de achterlijn. Corner voor Feyenoord. Vanaf de rechterkant nu te nemen door Ruud Vormer. Feyenoord heeft lengte, maar Sparta Praag heeft veel en veel meer lengte. En tot nu toe hebben de corners op deze manier weinig opgeleverd. Er komt die bal van uh, Vormer. Komt laag bij de eerste paal, gaat weer over de achterlijn. Dan krijgt Vormer een herkansing. Dan moet hij die bal toch echt wat hoger spelen. En wat verder in het strafstopgebied. Daar waar ook zijn ploegenoten staan. Want tot nu toe is dit natuurlijk een hopeloze corner in deze fase van de strijd. Nou, die tweede is wat beter. Komt op het meter gebied, Wordt door de spits Kweeuken weggekopt. En dan moet Klaasie achter die bal aan. Samen met de speler van sparta Praag. Klaasie heerst en heeft die bal te pakken. Chipt hem vervolgens richting het strafstopgebied waar... Uh... De kleine Atjabar niet in balbezit kan komen. En neemt Sparta Praag het balbezit weer over. Zij het voor even. Want Vormer verovert de bal. Krijgt nog te maken met een tackle. Maar via Vormer gaat de bal dan toch over de zijlijn. Tackle niet bestraft, zegt Rasmussen. En dus gaat Sparta Praag op het gemakkie die ingooi nemen. Dat gaat linksachter. Paam iets doen. Loopt daar zo eens rustig naartoe. Pakt de bal op. En pakt zo weer. 30 seconden. 4 minuten extra tijd. Heeft Rasmussen besloten toe te voegen aan de 90 die er nu inmiddels op zit. Nee, nog 5 seconden. Maar goed, dat zal het verschil niet maken. Ingo is uh, genomen. Former naar Martens Indy. Bal over de zijlijn. Via een speler van uh, Sparta Praag. Dat is Kalak. En immers mag dan gooien. Laat dat over aan Jan Maat. Rechterkant. Net iets voorbij de middellijn. Naar Former. Krijgt Jan Maat de bal weer terug. Lange bal richting het strafschopgebied. Moet Atjapa de lucht in. Maar die gaat dat nooit winnen. Van mensen die al twee koppen groter zijn dan hij. Maar de afvallende bal is wel in dit geval voor uh, Jan Maat. Matthijssen. En dan verplaatsen we naar de linkerkant. Waar Nelom naar binnen komt. Nelom moet dan een afspeelmogelijkheid vinden. El Luis staat te gillen. Aan de linkerkant wil die bal. Nou, is een actie van hem. Hij komt ook naar binnen. Paast de bal naar Atjebar. Kan die in balbezit komen? Die kleine spits. Ja, dat kan die. En nu een voorzetgever. In maar staat bij het 5-meter gebied. Daar staat ook Schwedik. En die kopt de bal over de achterlijn. Weer een corner voor Feyenoord. Nu vanaf de linkerkant. Van de extra tijd inmiddels 47 seconden voorbij. Als Ruud Vormer zich opmaakt om een corner te gaan nemen vanaf de linkerkant. Alles en iedereen nu. We houden ze Mulder op de helft van Sparta-Praag. Eén goede corner. Eén goede kop. Maar die kopbal komt er niet. bal wordt weggekopt uit het strafschopgebied, Verlengd vervolgens. En natuurlijk pakt Feyenoord het balbezit weer over. Met een slordige bal van Jammaat richting Nelom, Waardoor Nelom eerst een stuk naar achteren moet. En dan pas die bal heeft. Het zal een lange bal worden. Maar Feyenoord heeft geen uh, uh, lange spits. Dus heeft dat niet zo heel veel zin. Klaas gaat het toch doen. Richting Immers. Immers kop door. Daar is schaken. Daar is ook de keeper. Maar de bal gaat over de achterlijn. Omdat de verdediger niet reageert op de woorden van de keeper. Die riep los ongetwijfeld of, of zoiets. De bal is over de achterlijn. Corner genomen door Schaken. Vormer, linkerpunt, strafschroepgebied. Nelom. Nelom gaat hij weer schieten. Ja, gaat weer schieten. Het schot wordt gekraakt. Hij gaat weer over de achterlijn. Weer een corner voor Feyenoord. Te nemen door Ruud Vormer. Inmiddels 1 minuut 42 voorbij van de extra tijd. De spanning is voelbaar in de Kuip. Waar 35.000 mensen wachten op het eindsignaal. Maar hopen dat er natuurlijk nog een doelpunt komt voor Feyenoord. Het zou die uitgangspositie zoveel beter maken voor volgende week. Die corner van Vormer is weer laag. Wordt weggewerkt. Klaas, met een schot dat wordt aangeraakt, maar net niet goed genoeg aangeraakt om in de goal te gaan. Dan komt voorzet van Emers en Atjebar maakt de goal. Hij is er dan toch, het doelpunt van Feyenoord. En het is Anas Atjebar die hem maakt en Horisch het stadion ontploft. Het is het schot dat in eerste instantie gekraakt wordt. Waarbij je denkt, nou weer niet het geluk voor Feyenoord, waardoor die keeper verrast wordt. Maar de bal gaat naar de rechterkant en dan zet Immers de bal laag voor. En is het uiteindelijk kleine Anas Atjabar. die voorin staat bij Feyenoord als vervanger van Fernandes. Die het beste reageert op die voorzet van Lex maar Sterker nog, hij doet het achter het standbeen langs. Je moet het maar durven van deze leeftijd in, in zo'n wedstrijd. Maar het is een actie achter het standbeen langs keeper op het verkeerde been. Bal in de verre hoek. Het is wonderschoon. Ik hoop niet dat hij gaat zweven. Die kleine Adjebar van dit moment van geluk. Maar het is een moment van geluk waar hij niet alleen heel gelukkig van wordt, maar waar de hele Kuip gelukkig van wordt. Er zijn al mensen denk ik die op het parkeerterrein staan die nu die Kuip horen ontploffen en denken ach, had ik nou maar voor de file gekozen in plaats van het vroege vertrek. Gaat Feyenoord nog door. De tijd is er nog. 50 seconden. Maar die twee goals zijn er dan toch gekomen. Nelon met een schot van afstand en Adjebar het. Achter... Het standbeen langs. Het is een moment om te kiezen om artiest te zijn. Je moet het nog maar durven. Als je zo jong bent en zo weinig gespeeld hebt in het eerste elftal. En je ziet die bal komen en je neemt hem niet zeker met je rechterbeen. Maar je doet het achter het standbeen langs. Het is wonderschoon en dat levert Feyenoord in elk geval de tweede goal op. Ik denk dat het hierbij gaat blijven. Want het is nog 24 seconden als Sparta Praag nog een keer mag ingooien aan de rechterkant van het veld. En wie gaat het doen? De rechtsachter gaat dat doen, Fidlika. De Kuip heeft weer Brani, de Kuip durft weer te roepen, de Kuip durft weer achter het elftal te gaan staan. Want iedereen dacht al, het is voorbij in Europa, maar eigenlijk met Atjabar is de uitgangspositie niet zo heel onaardig voor volgende week. 2-2, daarmee reist men af naar het Generali-stadion, de Generali-arena van Sparta-Praag, om daar volgende week donderdag eventueel een verlenging af te dwingen in Europa... en zich te plaatsen voor de groepsfase. Het zal lastig worden, maar het was na 45 minuten een stuk lastiger. Toen stond Feyenoord met 2-0 voor. Maar Nelom en houdt houden de Rotterdamse hoop levend. Dus toch nog een gelijkspelbaar in de Kuip. Eerder vanavond gingen AZ, Heerenveen en Twente onderuit... in de voorronde van de Europa League. En bij Zeta tegen PSV is het momenteel rust. Het staat daar 0-1 door een goal van Ola Toivonen. En is this Dit jaar zal het snowboardseizoen niet worden geopend in Landgraaf. De wereldbekerwedstrijd Parallelslalom op kunstsneeuw... is geschrapt vanwege geldgebrek. Hoewel Olympisch kampioen Nicolien Sauerbrein haar liefdeverhouding met de Limburgse piste heeft... vindt ze het toch een tegenvaller. Het is natuurlijk doodzonde, want in één moment in het jaar... is er belangstelling en, uh, voor, voor het snowboarden. En dan is het ook heel dichtbij in een... He, het is natuurlijk gewoon binnen de grens allemaal... En zodra we met z'n allen weer met het hele circus de grens overgaan. Ja, dan, dan is het gewoon, dan vergeet men ons ook weer een beetje. En dat is, uh, dat is natuurlijk, dat is heel jammer. En uh, ja, die kans hebben we dit jaar helaas niet. Maar ik weet wel dat het volgend jaar wel gewoon. Uh... Wil je in de agenda staan en dan uh, denk ik dat het wel weer goed gaat komen. Nicolien Sauberij. En Robin Haas moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen Feliciano Lopez. Spanjaard is bij de Grand Slam in New York als dertigste geplaatst. Haas is de enige Nederlander die direct is toegeladen tot het mannentoernooi. Igor Sijsling en Matwee Middelkoop zijn nog actief in het kwalificatietoernooi. En bij de vrouwen staan er drie Nederlandse dames in het hoofdtoernooi. Arang Chareu speelt tegen Galina Voskabueva, en Die komt uit Kazachstan. Kiki Bertens neemt het op tegen de als 21ste geplaatste Christine McHale. En zij komt uit de Verenigde Staten. En Michaela Krajček treft de Franse Pauline Parmentier. Krajček maakt in New York haar entree. Ze stond een aantal maanden aan de kant vanwege een virale infectie. De US Open begint aanstaande maandag. Goed, dan gaan wij langzaam op weg naar tien uur in de wetenschap dat het bij Angi tegen AZ 1 0 is geworden. Molde tegen 1, 2-0 en Boerza Sport Twente weer 3-1. Jack take my way. It's the That's the best. Get your kick. 66 van Chuck Barry Feyenoord speelde vanavond tegen Sparta, Praag. Stond halverwege met 2-0. Achter, het werd het 2-2. Zometeen reacties vanuit de kuip. En PSV lijmen 1-0. Halverwege tegen Zeta. Zometeen de tweede helft met Andy Houtkamp. Graag tot zo. Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e books Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer.